Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Een gijzeling in een gevangenis in Frankrijk. Een man die vastzit voor moord en verkrachting... gijzelde aan het eind van de ochtend twee bewakers, een man en een vrouw. Eén van hen is inmiddels weer vrijgelaten. Franse veiligheidstroepen zijn onderweg naar de gevangenis in condé sur sarthe er is ook contact met een gijzelnemer die zou willen onderhandelen over zijn levenslange gevangenisstraf. In Urk hebben weinig mensen zin om na hun dood organen af te staan. 15% van de volwassenen is orgaandonor. Dat is het laagste percentage van Nederland. Landelijk is het 35% blijkt uit cijfers van het CBS. En in de gemeentes Rozendaal met een Z en oost allebei in Gelderland, is het percentage orgaandonoren het, orgaandonoren, het hoogst. In een stad in het westen van Finland is vanochtend een bus met scholieren op een spoorwegovergang tegen een trein gebotst. Twaalf mensen raakten gewond en twee slachtoffers zijn er slecht aan toe. Een mysterieus bankje in het centrum van Amsterdam. Het bankje in de speeltuin is ingeklapt. En deze buurtbewoonser snapt er niks van. Ik dacht, nou dat is mooi opgeklapt, dat is handig. Dan kan je het ook openklappen. Maar daar zit een slot op en niemand heeft de sleutel. De gemeente heeft laten weten dat er in het centrum meer van deze bankjes met sloten staan. Ze zouden s'nachts op slot gaan om overlast tegen te gaan. Maar het bankje staat nu al ruim een maand op slot. Er wordt ook over. Last ervaren hier. En dat is echt geen grapje. Er wordt gepoept en gepiest in het parkje. Maar dan zet dan geen bank neer. Een sociaal werkbedrijf heeft de sleutel van de bank in handen. En de gemeente heeft het bedrijf daarom gevraagd om de bank van het slot te halen. Het weer. Vanmiddag begint het op steeds meer plekken te regenen. Het wordt eerst nog een graad of 17. Ook morgen is het regenachtig. Het is dan een graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het gaat goed op de weg in de regio. De enige file is te vinden op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Reken daar op net iets minder dan 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ja, welkom terug, uh, lieve luisteraars. De tweede uur op deze dinsdag 5 oktober. Uh, 1 uur alweer. En uh, we gaan twee uur in van deze. Le Zoom. Jan aan deze kant. En uh, mijn sidekick, uh, de onmisbare Lus aan de andere kant. Hé hey, Lus? Ja, precies. Precies, uh, Goed verhoord dit? Ik ga, okay. ja, helemaal goed. Ik zou zou die beter gedaan hebben? Oké. Okay. Nou, de tweede uur gaan we zoals beloofd al de, de andere interviews even af uh, laten draaien. Voor u. Die ze gemaakt zijn door uh, Ger en uh, onze ja bij de opening van het uh, Joods Monument afgelopen week. Wat daar uh, geschiet is. En we hebben nog wat muziek, we hebben nog wat tipjes, we hebben een weerbericht. Kortom, we gaan het tweede uurtje weer gezellig uh, voor u volmaken. En dat doen we om te beginnen met Marco Bazzato en uh, Rolf Zanzet samen. Een moment wat een uh, terranentrekker en uh, uh, tissues zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke supermarkten. Uh, we gaan het uh, tweede interview uh, gaan we doen. Wat, uh, even kijken wat, ja, wat Jaap Koper en uh, Ger gemaakt hebben bij uh, de opening van het uh, monument. Het is een interview gehouden met uh, Paul Olieslager. Dan de voorzitter van het Joods monument. Tenminste uh, degene die uh, het uh, op gang heeft uh, geholpen. Dat is Paul Olieslager. Uh, Paul. Ja, het, is, het, het, het blijft natuurlijk een gevoelige geschiedenis. Ja. Uh, ja, het is een hele gevoelige geschiedenis. Mede omdat er eigenlijk... Uh, het werd ook al gememoreerd door Gil Mats. Uh, het kleine monument gewoon eigenlijk helemaal niet... Uh, niet, niet ten nadele van het monument overigens, maar dat deed geen recht aan wat er gebeurd is. Weet je, er zijn toch, ik sprak net ook om een vrouw die, uh, die haar familie het wel overleefd heeft, haar ouders. Als ze naar school toe gingen in, in de begin 40 jaren, dan moesten ze langs de NSB-huizen lopen. En dan werden ze bekogeld met, met, met rotte tomaat en geschreeuwd en ze werden gepest. Dus uh, ja, die mevrouw vertelde ook, ze dus leeft nog steeds onder die groep mensen die het nog kan vertellen. Nog steeds heel veel emotie. Ja. Ja. Um, nou had ik het net met uh, de dominee die hier uh, ook een tijdje gepredikt heeft in, uh, in de kerk. Uh, dat het een ongemakkelijke geschiedenis is. Hoe waren die reacties toen hier dit monument ineens uh, moest gaan verschijnen? Nou, ja, ja, moest. Uh, nou, ja, nou, wel moest. Ja, moest uiteraard. Uh, nee, er was helemaal niet zoveel reactie over. Van uh, we hebben eigenlijk... Alleen maar hele positieve reacties gehad. En natuurlijk uh, is Zandvoort een, een uh, bekend uh, NSB verleden. Maar daar hebben wij nu totaal niks meer van gemerkt. Dat is helemaal over en uit. Ah, um duidelijk, duidelijk, dat, dat, dat verhaal, dan het, het monument zelf, ja, het ontwerp en, en noem maar op, hebben jullie ook daar naar zitten kijken? Ja, nou, we hebben in ieder geval gekeken uh, hoe kunnen we eigenlijk uh, uh, recht doen aan de synagoge die hier gestaan heeft. En uh, Georges Polman die kwam met het idee om de punt die ook altijd in de synagoge zat... om die punt ook terug te laten komen in het monument. Nou, hadden we hadden gedacht van samen met uh, Jacques van hoe kunnen we dat dan mooi vormgeven... Er is het bedacht om het monument heel lang te maken, zodat die punten goed in zou passen. En die punt is nu even groot, echt een ware grote nagemaakt. Zoals die destijds in de zie stond. En om het monument niet te pompeus te maken, is er een uh, voor een hele lange, lange, lange uh, uh, uh, hoe noem je dat? Een lang stuk steen gekozen eigenlijk. Ja, dus. De namen, die zijn ook heel belangrijk, want de namen vertegenwoordigen, want dat zei uh, de, uh, Teunert van Linden net ook, ja, achter een naam, daar uh, speelt zich een verhaal af. Wij ja. uh, uh, plakken naamplaatjes op, uh, uh, op de deuren bij wijze van spreken. Uh, hoe zit dat, uh, ja, want dat is natuurlijk hier niet anders. Nou ja, wat, wat, je, wat je dus merkt is dat, dat mensen, als je zegt van het zijn 308 uh, Joodse zandvoorters die, die vermoord zijn... Dat getal is, is dat, dat, dat zegt de mensen niet zoveel. Maar als je dan de 308 namen ziet. dan denk je ineens: jee, wat een impact is dat geweest. En, en dan zie je ook uh, namen staan van kinderen die, die twee jaar waren, die vijf jaar waren. Uh, schoolkinderen van 10, 11 jaar. En als je dat gaat lezen. dan, dan merk je pas wat, wat er gebeurd is. Ja. Dat, dat, dat hakt erin. Duidelijk. Uh, ja, en, uh, ik neem aan, hij zal, uh, de, de, de monument, het monument zal dienen voor uh, de herdenkingen ook uh, bij 4 en 5 mei. Ja, sowieso 4 mei natuurlijk uh, hier. En ook natuurlijk bij het gewone monument voor de, voor de gevallenen. Maar specifiek hier. En uh, ja, we proberen ook met scholen educatie te doen. Dat we lagere scholen, basisschool moeten zeggen tegenwoordig. Hè, groep 7, groep 8. Om daar gewoon rond, rond uh, uh, eind april, begin mei uh, op de school het verhaal te vertellen. En ze uit te nodigen om naar het monument te komen kijken. En als die kinderen dan lezen wat erop staat, dan uh, gaan ze weer denken. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, al dus uh, dit interview wat uh, Jaap uh, heeft gemaakt met uh, Paul Owenslagers... de initiatiefnemer van dit uh, monument. Um, dus zal samen met anderen geweest zijn natuurlijk. We hebben een artiest van de dag, hadden we al gezegd, uh, Loes. Ja, en dat is uh, deze week uh, Robert Frederik Xenon Geldof. En uh, oftewel Bob Geldof. En hij is uh, geboren 5 oktober 1951 in uh, Dublin filantroop en liedjeschrijver. Uh, hij werd tijdens de jaren 70 bekend als frontzanger van de Boomtown Reds en zijn internationale fam nam aanzienlijk toe dankzij zijn liefdadigheidsconcerten, zoals we ons kunnen herinneren, Live Aid 1985 en Live Aid, maar dan in 8 uh, 2005. Uh, Bob Geldorf werd midden jaren 70 bekend als de zanger van de Boomtown Red, zoals ik al zei. In 1978 hadden die hun eerste hit met Red Trap. Hun volgende hit, en die, die hebben we meegenomen, hè? Jan? Ja. Is uh, I Don't Like Mondays. Hier komt ie, uh, ja. Foutje aan deze kant, maar we gaan door met dit nummer even. was we iets te snel aan deze kant van de knoppen. Want, uh, we, we Trillend vingertje, hè Jan? Ja, het was een beetje snel. Vingertje. Maar dit was ook van, van deze uh, zanger. Dit, is, dit nummer heeft hij... Uh, uh, samen geschreven met uh, Mitsure van de Ultrafox. Ja. Daar schreef hij dit lied mee... en bracht het samen met collega's uit... Uh, in de muziekwereld onder de naam Band-Aid. Dat uh, jaar... Uh, vlak voor kerst als single uit... Met ja. als doel geld in te zamelen om de hongersnood te verlichten. Het idee werd wereldwijd uh, opgenomen. En vond uh, in de Verenigde Staten navolging in USA for Africa en We Are the World. En dat hele mooie nummer geschreven door Michael Jackson en Lionel ja. Ritchie. Geweldig allemaal. Voor zijn werk kreeg Bob Geldof uh, heel veel prijzen. Ook werd hij genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. En door koning Elisabeth II werd hij tot uh, ridder commandeur uh, benoemd in de orde van het Britse Rijk. Maar omdat hij geen staatsburger is, kon hij dus niet uh, van het gemeente West is, de bijbehorende titel van Sir niet gebruiken. Maar de Britse pers uh, uh, door de Britse pers wordt hij toch vaak heel vaak zeer Sir Bob Geldorf genoemd. Dus, eh, uh, ja, we schaar. gaan wel dat ene nummer Ja, nog natuurlijk, ja, nee, en, uh, belofte maar schuld. Dus like we gaan, these, uh, het afgebroken uh, nummer gaan we hier herhalen.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 Cause there are no, no reasons What reasons do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 Switch to O oh. ...het kader van onze artiest van de dag. Uh, Luus heeft wat nieuws, denk ik, ja, over de Zandvoerse boulevard. De, ja, de eerste stenen van de verouderde boulevard Paulusloot... Uh, ...Jan, zijn in Zandvoort zijn er uitgeschept. En daarmee is de start begonnen... ...van uh, de herinrichting van uh, boulevard Paulusloot. Uh, de hele boulevard aan de zuidkant van Zandvoort... ...wordt er uh, in een nieuw jasje gestoken... ...en volgend jaar moet die klaar zijn voor als het nieuwe zomerseizoen begint. Nou. Er waren wat strubbelingen over de bankjes, maar dat is ook verholpen. En de fietsrichtingen, uh, de richting van en het, de... En uh, de fietsers moeten in beide richtingen kunnen fietsen. Ja. Uh, want uh, de, pro de provincie Noord-Holland, die een deel van de herinrichting subsidieert... met acht ton, wil dat de boulevard toegankelijk, toegankelijk is... voor fietsverkeer uit beide richtingen... Als dat niet gebeurt, wil de provincie de subsidie terugtrekken. Vorige week dienden zes partijen in de gemeenteraad van Zandvoort een motie in om voor het nieuwe jaar tot een oplossing te komen en daarmee de subsidie veilig te stellen. Uh, het, uh, zoals ik de tekeningen kan zien, en die heb jij ook vast en zeker gezien, zeker wel. ziet het er heel erg uh, veelbelovend uit. Ik vind het er heel erg gezellig uitzien met uh, die bankjes, het uh, bredere. Uh, uh, ...voetgangersgebied. Het oogmaat meer als boulevard. En het, uh, het groen en dan toch nog wel... ...autoparkeerplekken oh, waren een probleem. Ja. Hè? Maar dan gaan ze op Zuid uh, is daar genoeg parkeergelegenheid Maar we voor? gaan zien als alles klaar is. We gaan het... Ja, en toch ben ik denk ik van mening... ...dat er veel meer ondergronds parkeergelegenheden moeten komen. Ja, Kijk naar uh, Albert Heijn wat, uh, wat daaronder. Geweldig gewoon zo midden in het dorp. Ja, zeker. En deze dus... altijd plek... Het is uh, prijzig, vind ik. Maar goed, het is, het is er wel. Je moet wat. Hè? We gaan uh, Nederlands, uh, Jeroen van de Boom, heb ik hier. Dat is gezegd. Ja, die kan ook. Heb, het, maar ja. heel mooi nummer van hem. En uh, gaan we daarna gaan we nog even het uh, laatste interview draaien... van uh, wat uh, opgenomen is bij het monument. Oké. Okay. Helemaal goed. En moet Jeroen die moet natuurlijk wel even... Ja, maar, maar, ja, maar Jeroen ja. Uh, moet ja. erbij bijkomen van de corona -pauze. Ja. over is schitterende nummer van deze zanger. Uh, zoals gezegd, we gaan het uh, de laatste in die nog even draaien. Gaan nu laten horen wat gemaakt is... Uh, bij de opening van het Joods Monument. Waar staat uh, Teunert van der Linden? Want uh, we hebben het over de onthulling van het uh, Joods Monument... Meneer van der Linden, uh, u bent een van de, van de mensen geweest die als voorganger van de, dacht ik, van de Nederlandse hervormde kerk, eigenlijk de protestantse kerk heette nee, tegenwoordig. Uh, bent u uh, een van de mensen geweest die twee boeken erover geschreven heeft? Ja, dat klopt. Dat uh, kwam op mijn weg. Dus uh, ik dacht, uh, dat moet maar eens uitgezocht worden. En uh, nou ja, van het een komt het ander. Dus uh, eigenlijk ging het steeds... Uh, voortvarender naarmate er ook meer data boven water kwamen en er een heel beeld ontstond van hoe uitgebreid dat eigenlijk wel niet was. Ja. En daar verbazen we ons het op vandaag over. Ja. He, hoeveel mens, Joodse mensen hier ook waren en ondernemers en al in de 19e eeuw maar ook in de 20e eeuw. Ja, nou heeft Zandvoort een ongemakkelijke geschiedenis. Ik zeg het maar even ja. uh, op, het heel, op een heel nette manier. Ja. Uh, maar is dat dan niet lastig om dat dan toch onder de aandacht te brengen? Nou, Dat is misschien wel een van de redenen waarom er zo weinig aandacht voor was. Want ik kwam hier in 2012 pas binnen. Nou, Dat was al uh, 60 jaar na de oorlog. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou ga eens kijken wat er allemaal al is. Maar dat was dus eigenlijk heel weinig. Een paar artikeltjes en wat foto's van kinderen met Joodse uh, klasgenootjes. En ik denk dat de ongemakkelijkheid waar je op doelt, mm -hmm. uh, dat die misschien ook een van de... ...achterliggende redenen is waarom het eigenlijk toch lang geduurd heeft in Zandvoort. Voordat er echt aandacht kwam ja. voor het verhaal. Uh, nou heeft hij die twee boeken geschreven over uh, de gemeenschap, uh, ja. de Joodse gemeenschap. Uh, hoe is dat eigenlijk ontvangen? Nou dat is eigenlijk hartverwarmend ontvangen. Uh, want die boeken die waren in een mum van tijd uitverkocht. En ja, toen dachten we we willen eigenlijk nog wat meer in de publieke sfeer daar aandacht voor maken. Ja, toen hebben we dus een grote tentoonstelling gehad in de dorpskerk van Zandvoort. Waar we dus op een gegeven moment ook de kerkdiensten hielden. Terwijl alle foto's daar uh, hingen en de voorwerpen daar stonden. Dus dat was ook voor de gemeente hier ja, ook uh, even een soort rectificatie van een geschiedenis. Waarbij het antisemitisme tot in de eigen kerk uh, doorcijpelde. Ja. Ja. En dat, dat, dat heeft u dan toch ook benoemd, neem ik aan, in een van die diensten? Dat is zeker benoemd. En op een gegeven moment ging ik ook preken houden als uh, Mozes in Zandvoort. <laughs> hè, dat we ook ons even bewust werden worden dat de Bijbel die wij dan zo makkelijk oppakken... Ja, er nooit geweest zou zijn zonder het Joodse volk en zonder die Joodse traditie en zonder de Joodse ondergrond. Ja. Uh, hoe belangrijk is zo'n dag dan als deze, die dan iets wat in het water is uh, gevallen? Ja, hij is wat in het water gevallen. Maar gezien uh, het onderwerp uh, en gezien de enorme belangstelling dat mensen hier allemaal op afkomen. Denk ik dat we ook wel voelen met elkaar van dit uh, moest er ook komen. En uh, hè, langzaam maar zeker zijn we ook met elkaar daar naartoe gegroeid. En als je ook ziet wie er allemaal aan meegewerkt hebben en de sponsoren. En nou, ook uh, mensen uit Zandvoort zelf die hebben bijgedragen. Uh, en dat het allerlei verhalen samenbrengt. ...die nu gewoon door iedereen op een rustig moment ook nou ja, als een plaats van overdenking uh, zichtbaar is. Zichtbaar in de vorm van een monument? Zichtbaar in de vorm van een echt monument waar ook de namen en de leeftijden uh, en de plaatsen in steen gebeiteld staan. Dat was natuurlijk wel een heel klein uh, monumentje wat er al stond. En dat uh, vroeg eigenlijk al meer en dat is nu uh, nou, met gezamenlijke inspanning... En ook met toestemming van de bewoners en alles prachtig dat dat allemaal gelukt is. Er waren vele moeilijkheden om te overwinnen mm. uh, tijdens het hele proces. Ik heb dat wat van afstand gedaan omdat ik nu al drie jaar, meer dan drie jaar in Hollingen uh, predikant ben. Maar <laughs> prachtig hoe de Zandvoortsgemeenschap dit uh, toch uh, nu ook uh, ja, omarmt. Ja, uh, is, het, uh, dan, uh, is het ook uh, wat ook gezegd werd. De naam vertegenwoordigt eigenlijk ook het verhaal erachter. Ja, zo is dat. De namen, uh, dat is bij ons ook zo. Hè? We zetten de naam op onze deur. En daar wonen wij. Dus een naam verwijst naar een heel leven. En dat is hier ook zo en dat is prachtig dat dat gelukt is en ook alle medewerking die daarbij geweest is en dat de scholen het oppakken en dat zelfs de Rotary meedoet. Nou, noem maar op, dat is gewoon dat kan niet beter. Dank u. Heel graag gedaan. Ja, nou, dankjewel Ger en uh, Jaap voor jullie bijdrage aan deze uh, interviews... waardoor uh, de rest van Zandvoort ook heb, uh, heb mee kun, heeft kunnen beleven... de opening van het uh, onlangs deze week geopende Joodse monument. Het is een heel mooi monument. Het is een heel mooi monument, he? een heel ja. Die namen in namen uh, en ja. Had jij nieuws over Kasteel Keukenhof? Nou ja, ik wou eigenlijk net aan je vragen: van, Heb jij uh, enige ideeën? Heb je plannen voor aankomend weekend? Heb je ideeën? Of... Ja, feestje. Heb je hebt een feestje? Heel gezellig. Ja, ik, ik heb een neus al op, dus. Ja, ja maar ja, die, heb je, die ja, doe je nooit meer. Nooit Ik zoveel nee. feestjes. Nee, maar dit is ook een hele leuke activiteit. Uh, op het uh, landgoed Keukenhof bij het, uh, uh, het kasteel. Uh, daar zijn de tuinlieden die schatten in dat de dalia's... die op het landgoed nog altijd prachtig in bloei staan... het pers nog een week of twee die uit zullen houden. Zolang er maar geen vorst of forse is uh, op komst is... is, uh, is het uh, kans groot dat het nog heel lang uh, blijft staan. Dus het is een bezoek waard. Wow. En eigenlijk beland je in een, uh, in een sprookje... Jan, wanneer je kiest voor een wandeling over het landgoed Keukenhof. En dan uh, heb ik het over het gedeelte waarop het prachtige kasteelkeukenhof staat. Dat mede bijdraagt aan dit sprookje. Voor uh, kleine kleuters, voor kleine mensen die meewandelen... wordt dat sprookje meteen realiteit. Want er is bijvoorbeeld een kabouterroute te ontdekken. En als je die kabouterroute volgt, dat is zo schattig. Dan kom je zoveel kaboutertjes tegen. Uh, de dahlia's bloeien tussendoor. De pittoreske gebouw op het landgoed en het natuurschoon, het is allemaal overweldigend. En ook vind je daar natuurlijk uh, de dieren. Er lopen daar ook schapen, geitjes. Nou, een leuk, uh, leuk, daar, leuk uh, tipje het, om uh, uit te gaan. Het is een tip om lekker eens een keer uh, erop uit te gaan. Toch in de buurt. Okay. En uh, wat ook voor de kinderen leuk is. Dan heb je nog een en leuke tip echt... eigenlijk uh, hierna. Dat is, dat, is een, dat is een beetje aan. November is de cultuurmaand, hè? En uh, Zandvoort als een dorp vol kunst, Bezoek bijzondere gebouwen. Luister naar muziek van jong talent. Kijk naar een theatervoorstelling van Fem. En Daan... in het Pop-Up Museum in het Raadhuis van Zandvoort. Loop eens langs bij de One Day of Fame Expo in de oude brandwekkerscène. of de Arts Crafts Markt in de Protestantse kerk. Het uh, Genetic Corps verzorgt een unieke voorstelling. En in gebouwde kroch zien we hoe je een radiovoorstelling -voorst maakt. En hier gaat het nog even verder... Um, ja. We hebben, ook de series, we hebben ook nog de kunstdriedaars op Zandvoort... in het kader van de opzet van de nieuwe cultuurvisie Zandvoort... en de cultuurpartificatiesessies. Dat is een leuk woord voor uh, Scrabble. Het kwam vaak naar voren... waarom is er geen open atelierroute meer in Zandvoort? Uh, aan deze sessies deden alle cultuurpartners van Zandvoort mee... en uh, met vertegenwoordigers van instanties en verenigingen... met kunstenaars en theatermakers. En daaruit blijkt dat er ook een organiserend talent... noodzakelijk is voor de opzet van de culturele verbinding. Daarom zijn we extra verheugd dat er een kunstdriedaars is... Op op 12, 13 en 14 november. De Zandvoortsmuseum, ja, die doen ook mee natuurlijk. De HDMZ met een speciale thematentoonstelling... Colorful China. Het Zandvoorsmuseum toont een mix van hedendaagse kunst... en cultuurhistorisch erfgoed. En kijk ook eens even naar www.hdmz.nl... of www.zandvoortsmuseum.nl... en het jaar rond aan boord met culturele buitenwandelingen... of voor de kleintjes het Kees de Muishuis... Dat is een leuke naam. Ja. De cultuuragenda de van Muishuis. Stankort. Ja, mooi. Kees de Muishuis. Ja. Ja. Oké. Okay. Okay, dus niet, de, dus, Huis, niet dus de mus nee, muishuis. De cultuuragenda van Zandvoort is eigenlijk te veel om op te noemen. Daarom is een website gemaakt waar alle activiteiten in genoemd staan. Uh, wanneer en waar en welke discipline. En deze gebruiken wij om u te gidsen... langs het mooie culturele aanbod in november, cultuurmaand. Uh, allemaal terug te vinden op www.cultuuragendazandvoort.nl. Bij deze, altijd leuk om te doen. Mm. to tell Weer, het een weerbericht, weerbericht. Wordt, uh, ja, voor zand ja. voor vandaag en Ik hoop dat het beter is dan wat we uh, nu hebben als we naar buiten kijken. Maar ja, gaat ons blij maken, denk ik. Uh, ik, uh, ik hoop het, ik hoop het. Het weerbericht voor vandaag is, uh, wordt geleidelijk uh, bewolkter. En het blijft, wilse valg met vanmiddag en vanavond regen. De temperatuur stijgt vandaag tot 16 graden. En de wind is vrij krachtig, windkracht 5. Uh, vannacht is het uh, bewolkt met kans op motregen en koelt het af tot uh, 11 graden. Ja, het is niet veel bijzonders. Nee. Wat, zijn de, wat is de weersverwachting op lange termijn? De komende dagen wordt het geleidelijk al minder bewolkt en neemt de kans op regen af. De temperatuur stijgt tot 18 graden overdag en s'nachts is het ongeveer 10 de wind draait geleidelijk naar het zuidoosten. En is matig. Windkracht 3. In het weekend wordt het overdag kouder. Met temperaturen rond 13 graden. Het wordt verwarming aan. Nou, je voelt de wind... morgens al als we dus naar beneden komen. Dat echt de verwarming weer helemaal aangeslagen is. Ja. Maar ja, het is de tijd van het jaar. Ja, het is herfst. Uh, daarom. We kunnen er niks aan doen. Maar Het, het, Helaas, het ik, ziet er nog niet al te slecht uit. Dus, ik dat had gehoopt, we hebben de zomer overgeslagen. We slaan de winter ook over. Maar ik heb een... Ben dat dat weten we over een tijdje pas, Rus. Uh, Ik hey. ben bang dat uh, okay. wistful thinking is. Ja. ja. Nou, je hebt weer wat te vertellen, Lucie. Ja, ik heb nog een leuke uh, uittip. Uh, de popronde is terug. Aankomende zaterdag doet het reizende festival Haarlem weer aan. En uh, voor een paar veranderingen. Er zijn wat verschillen met uh, voorheen. Zo moeten, er, zo moeten er dit jaar een uh, entreebandje en paspoort gekocht worden. En is ook het coronavaccinatiebewijs of een negatieve test noodzakelijk. En wie dat heeft, kan tussen maar liefst 15 locaties pendelen waar in totaal 44 concerten plaatsvinden. Je, voor 5 euro koop je een entree polsbandje en dat voor 100 optredens. Uh, violist uh, Ho uh, Honingweer deed zaterdagavond de op in het Stadsbibliotheek. En uh, daarmee uh, werd het festival uh, een springplank naar een landelijke doorspraak. Kensington, Lucky Fonds 3, Sabrina Starker, Luxie Smee en Rosebeef kunnen erover meepraten om maar enkele namen te noemen. Totdat in 2020, zoals overal, alles stilviel. Inmiddels uh, is het festival terug en deze editie start uh, vorige maand nog onder de anderhalve meter maatregel met geplaceerde concerten. Maar eind september kon worden overgeschakeld naar bijna de oude formule. Uh, het was lastig om alles voor te bereiden... omdat we voortdurend met scenario's moesten werken... zegt Jesper van Rooyen, die de Haarlemse popronde-editie coördineert. Uh, pas 19 september hoorden ze dat de horeca ook mee kon doen. De horeca, om de horeca horecazaken te willen zijn betaald de popronde dit jaar... de honoraria van de muzikanten... en vandaar dat er komende zaterdag... 5 euro een polsbandje moet worden gekocht. Het lijkt me een hele leuke initiatief dat er weer dingen terug kunnen komen. Zeker. Ik uh, hoorde nou Kensington en uh, onze zoon en zijn uh, vriendin die zijn er uh, twee weken geleden geweest bij een optreden van Kensington Utrecht en daar hebben ze echt van genoten. Het schijnt echt een uh, wereldbende te zijn. Ja. Jongens hebben uh, een mooie carrière gemaakt in een korte tijd, maar ja. zo lang uh, spelen ze nog niet samen. Hè? Nee. En uh, nou, daarna komen ze daar. Uh, daar zijn ze dus ook, uh, wat jij net genoemd ja, hebt. Ja, wow. uh, de, de, de pop. Uh, Ronde van Haarlem komen ze dus na. Mooi initiatief. Ja. Uh, George Michael die heeft natuurlijk wel veel uh, lekkere drukke nummers gemaakt... om het Wim, maar heb heeft ook heel rustige gemaakt. En ik vind dat echt altijd een van zijn mooiste. Die ken je misschien wel? Ik weet niet welke het is. Je zegt welke het is. Jezus Toen en Een rustpuntje. Ja, twee ben, uur. Ja. ja. Heb jij nog iets te melden? Want we gaan... Ja, het is nog 3,5 minuten hebben we nog zeg. Oh, zoveel. Kijk, heb je nog wat te melden? Nee, tot nog toe even nu niet. nu gaan uh, we maar een, een nummertje opzetten. We probeer de en, agenda uh, van Caprera. En daar is in ieder geval wel iets te doen. Op vrijdag 15, zaterdag 16 oktober. Dat heet Woedland. En dat is eigenlijk uh, voor de kinderen. Oké. Okay. Uh, ja, dat, uh, de deur gaat uh, op 15 oktober uh, open. Uh, 30 minuten voor aanvang kost 18,50. Uh, en voor de rest uh, is er een wandelvoorstelling met het bos in de hoofdrol. Dus dit is echt heel leuk voor de kinderen. Nou, leuk. Ik zou zeggen... We gaan, uh, we gaan een, een klein stukje etcheren en draaien er nog maar. Oh.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 Zijn een afbreken? We gaan naar het eind van, de, van onze twee uur van deze lunchroom. Zoals gebruikelijk. Uh, wij vonden het echt wel leuk om het dit te doen. En we proberen altijd uh, de muziekkeuze een beetje, ja, een beetje gevarieerd te maken. Dat was wat mededeling. met weerberichtje. En uh, we hopen dat het allemaal in de smaak valt buur. Wat Luzum mij betreft. Uh, we hebben het... Uh, we, gaan, we hebben het gezellig gehad. We gaan genieten van de regen. En het was leuk om te doen weer. maar hier muziek. Lekker. Uit. En wilt u altijd uh, iets in het programma doen of iets horen, u kan het altijd laten weten via onze site. Zelf en mijn en dan uh, even een lunch doen en dan kunnen we weer berichtjes achterlaten. Uh, nogmaals, wat ons betreft een fijne dag. Denk aan elkaar en uh, onze wijze worden altijd. Blijf gezond. En tot volgende week dinsdag.